4 uur. En Barbara Antsen met het NOS-journaal. In Guatemala zijn duizenden mensen de straat op gegaan. om te protesteren tegen de corruptie in het land. De betogers eisen het aftreden van president Otto Perez. Afgelopen maand stapte president Baldetti op. toen bekend werd dat ze verdachte is in een groot corruptieschandaal. Volgens de VN worden er bij de douane- en belastingdienst. van het Midden-Amerikaanse land systematisch documenten vervalst. De politie in Singapore heeft een man doodgeschoten die met een auto door een barricade in de buurt van het Shangri-La Hotel was gereden. In dat hotel is een bijeenkomst over veiligheid aan de gang. Onder meer de Amerikaanse minister Carter van Defensie is daarbij aanwezig. De man reed samen met twee anderen door de politieafzettingen heen. Eerder was zijn auto bij een controlepost stilgezet. Toen de chauffeur werd gevraagd de kofferbak te openen... gaf hij gas en reed hij richting het hotel. De twee anderen zijn aangehouden. In de Gelderse plaatsen Wel is een meisje van 14 uit een kermisattractie gevallen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn. Het meisje viel uit de attractie Beach Party. Een lange bank die in twee richtingen rondjes draait. Hoe ze uit de attractie kon vallen is niet duidelijk. In principe zit iedereen met de beugels vast. Twee aanvallen in de Nigeriaanse stad Maiduguri hebben aan tientallen mensen het leven gekost. Bij een moskee blies een man zichzelf op. Hij pleegde de aanslag op het moment dat veel mensen zich klaarmaakten voor het middaggebed. Er vielen zestien doden. Bij een aanval met een mortiergranaat werden eerder op de dag al zeker dertien mensen gedood. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist... maar waarschijnlijk was het het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Het weer overal droog met wolken en opklaringen. Komende dag steeds meer bewolking en later op de dag regen... bij 16 tot 20 graden. Dit was het NLV. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu de nacht.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM All the subtle flavors of my life are become bitter seeds And poisoned leaves Without you You represent what's true I drain the color from the sky And turn blue without you These arms like a pearl It like a hummingbird, I'm nervous cuz I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one, in you, the song which writes my wrongs, in you.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 meteen onderste boven en jij om de hoek, hoek en we liepen samen verder en ik dacht hoek hoek, hoek was er bijna ineens zo hoek, hoek, hoek bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. hoe zijn we hier beland